Hun overgelegde bescheiden. En meestal zijn dat dan ook gewoon projecten waar ze aangeval uh, in gedachten hebben. Voorzitter, volgens mij tot zover. Dank u wel, meneer Kuipers. Maar volgens mij heeft meneer Metters nog een aanvullende vraag of een vraag is vergeten. Daar ben ik zelf even kwijt, want ik had ze meegeschreven. Meneer Metters, Ja, uh, mijn vraag die richtte zich op uh, uh, de 500.000... die in 2018 de najaarsnota is uh, vrijgegeven. En uh, vervolgens zie ik dat. Op die bladzijde 1 staan dat de uh, begroting 2018 3 miljoen 900.000 aangeeft. En op bladzijde later staat la, begroting 2018 3.400.000 en uh, Heeft dat met die 500.000 te maken, uh, uh, wat u in de mededeling aan ons uh, stuurt? Dank u wel, uh, meneer Metters, voor deze toelichting. Wethouder Kuipers. Ja. Poeh, poeh, poeh. Ik kijk even naar mijn linkerzijde of de wethouder Financiën daar misschien het antwoord uh, scherp op heeft... Kijk, het ene wordt. Even. En, de, en de ene is. Sch, sch, sch, sch, sch. De wethouder herhaalt wat. Uh... Nee, de, de wethouder financiën die zegt vanaf uh, de plek van, van het college hierachter. Uh, kijk, dat zie je ook staan. Bij 2018 gaat het om bedragen die uit de SIA komen. Uh, uh, als het gaat om het bedrag van 3,9 miljoen. Dus die vijf ton die u ziet staan als eerste, die maakt daar geen onderdeel van uit. Dat zijn aparte bedragen, dus het is niet zo dat we hier eigenlijk nu nou ja, een bedrag van vijf ton verpakken of op een slimme manier verdubbelen. Het zijn gewoon aparte budgetten met aparte doelen. En het budget wat u ziet staan onder de Cia, dat gaat om extra budgetten, ook om de goede kwaliteitsimpuls te kunnen halen. En dat, Ik herinner me ook uit de discussie eind vorig jaar. Nou, juist dat we hebben gezegd, die kwaliteitsimpuls is groot. Uh, we vinden het belangrijk dat we daar, ook als het gaat om materialisatie en andere zaken, dat we daar ook gewoon nu voor de komende, uh, nou zeg maar gerust 20, 30 jaar, uh, de goede keuzes maken. En toen hebben we dus ook gezegd, daar moet dus ook een, een goed budget tegenover staan. Dank u wel, uh, wethouder Kuipers. En volgens mij is het college geslaagd voor de test. Ze spreken met één mond. Raad, tweede termijn. Behoefte aan de tweede termijn? Meneer Kamer. Ja, even een toelichtende vraag. De wethouder zegt van de raad stelt de kaders vast. En vervolgens mogen ze nog meedoen met een zienswijze. Als het plan binnen de kaders valt, wat is dan de toevoeging nog van die zienswijze? Het is een aanvullende vraag, meneer Kuipers. Dan gaan we naar de echte tweede termijn. Ja, het is, het is niet ongebruikelijk bij projecten. We hebben dat volgens mij ook uh, bij uh, het uh, uh, destijds Plein, dacht ik, gedaan om de raad wel in positie te brengen als er een schetsontwerp eenmaal ligt. Om te zeggen van dit schetsontwerp is de vertaling van alles wat we hebben opgehaald, onder andere in participatie. En zeker ook gezien de discussie die wij uh, hier in januari hebben gehad, waarbij de raad heeft aangegeven, ook in de motie destijds, van willen we heel graag gewoon aangehaakt zijn op wat er nu gebeurt. Er is ook een aantal zaken waar de raad toen op gewezen heeft in die motie. Integraliteit van werken, deelgebieden mogen verschillende identiteiten hebben... maar het moet wel één uitstraling hebben... maar dat betekent niet automatisch allemaal hetzelfde. Dat wij als college hebben gezegd, dan vinden wij het ook goed... als we die vertaalslag straks gemaakt hebben... om dan de raad dat voor te leggen en te zeggen... herkent u zich terug in dat beeld. Neemt niet weg, dat strikt vanmiddel. Dan gaat het ook over bevoegdheden en bevoegdheidenscheiding. Dat van ziens wijs het college strikt van zou kunnen afwijzen, afwijken, bijvoorbeeld vanuit perspectief van budgettering of andere zaken. En als het gaat om het vaststellen van een plan, dan bent u echt degene die uiteindelijk de klapper opgeeft. Dus wij kiezen eigenlijk vanuit het college ervoor om dit wel aan u voor te leggen, omdat we het belangrijk vinden om van u terug te horen of u zich herkent in wat wij presenteren. Dank nog voor deze nadere toelichting. Tweede termijn, mevrouw Geurenson. Dank u, voorzitter. Um, eigenlijk meer naar aanleiding van hetgeen de wethouder net heeft aangegeven heeft te maken ook met een stukje uh, planvorming en uh, participatieplan in dat geheel. Daarbij geeft hij aan het, het, is een, uh, aan het college, het is een uitvoeringsstuk, uh, uh, maar we hebben al vaak uh, genoeg gemerkt dat uh, over participatie er toch wel redelijk wat discussie is. En het lijkt me in zijn algemeenheid verstandig dat bij dit soort projecten aan de voorkant aan de raad wordt gevraagd welke treden van participatie en hoe we die participatie mensen in te kleden bij een project. Om dat in ieder geval vast te laten stellen zodat de duidelijkheid er is. Maar in dit geval denk ik ook dat het uh, op voorhand goed is om ook de participatieplannen met de raad te bespreken om ook gewoon in ieder geval de onduidelijkheid aan de voorkant weg te nemen. Dat op het moment dat er is opgehaald en dat er uiteindelijk ook na de zienswijze van de Raad... er een stuk wordt gepresenteerd aan de Raad... dat wij duidelijk hebben van wat er met de participatie is gedaan en hoe het allemaal is ingebracht. En dat ook, of dat ook conform de wensen van de Raad is. Dank u wel, mevrouw Gurenzon. Iemand anders in tweede termijn? Meneer baber Ja, voorzitter, ik... Uh... Ik zou de wethouder in ieder geval willen bedanken voor de nadere toelichting die hij heeft gegeven op uh, de commissie. Dat werkt wat ons betreft uh, verhelderend. Ik zou hem ook nog iets mee willen geven. Het is, uh, begrijp ik, de bedoeling dat in juli er wordt gestart met het participatieproces. Ik meen vanuit het verleden te herinneren dat we onze streven er altijd op is gericht om dat niet tijdens de zomermaanden te doen. Maar ik begrijp uh, dat willen wij uh, op korte termijn kunnen starten dat je dan, ja... Uh, dan toch misschien wat op een moment moet starten dat je dat liever niet zo doet, maar dat wordt nu dan opgelegd. Daardoor, om um, um, uh, dat misschien tijdig bij de mensen in aandacht te brengen, zou ik misschien aanbeveling verdienen om daarover op korte termijn even een, een waarschuwende brief uit, te doen uitgaan naar de, naar de steekhouders, dat men weet wat er in het verschiet zit, dat men dan dat eventueel bij anderen kan beleggen op het moment dat men zelf met vakantie is. Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer bovenger Wilson. Ik kijk verder rond. Niemand? Portefeuille het nog behoefte aan de reactie? Meneer Kapers. Zeker, ja, want ik denk dat we, dat we wel dezelfde taal eigenlijk uh, spreken, ook als het om participatie gaat. Want wij hebben nou juist ook gezegd, uh, en de Paulus Lot is natuurlijk op relatief korte termijn aan de beurt. Daar willen we die herinrichting, uh, willen we in 2019 uh, ook daadwerkelijk uh, laten plaatsvinden. Uh, we hebben, uh, ik zeg uit mijn hoofd, ik dacht, uh, vorige week of twee weken geleden hebben we in het college een participatieplan uh, uh, vastgesteld... Onderdeel daarvan is dat we nu al op vrij korte termijn en meneer Bauberg-Wilson, ik kan u wat dat betreft geruststellen, de brieven die gaan vandaag en morgen uit, de omgeving daar en een aantal stakeholders actief zelf benaderen, dat we met hen graag in gesprek gaan en dat doen we dus nu aan de voorkant om nou juist bij hen op te halen zonder dat er nog een concreet plan ligt. Wat vindt u belangrijk als het gaat om de openbare ruimte bij u voor de deur, dus we gaan ophalen. Daar zit, ook, daar zit ook het bureau bij dat voor ons het ontwerp gaat maken. Daar zit, als wij vanavond positief, of u in ieder geval een positieve zienswijze geeft... en het college die overneemt, zitten ook de leden van het Q-team bij. Die gaan ook gewoon luisteren. Daarmee gaan we volgens aan de slag. Dat wordt in het voorlopig ontwerp wordt dat ook, ook verwerkt. Dus we kiezen er nu echt voor om aan de voorkant, zonder dat er echt iets ligt. U bent ook duidelijk geweest... ...begin dit jaar door te zeggen... ...wij vinden het ook belangrijk dat er ruimte is binnen de plannen... ...dat het niet als zijnde dit is het gepresteerd wordt... ...dat hebben we juist geprobeerd daarin te verwerken... ...maar wel met de tijdsdruk... ...die inmiddels op het proces is gekomen... ...omdat we natuurlijk wel nou ja, een x aantal maanden nodig hebben gehad... ...we hadden het in januari hadden we het hier... ...om uw wensen ook te verwerken... ...en we zouden het zonde vinden als we uit de planning lopen... ...en niet volgens 2019 kunnen starten. Dus antwoord ja, we gaan dat heel zorgvuldig doen... Ik kan me best wel voorstellen dat u, want u krijgt het participatieplan natuurlijk ook met actieve informatie toegestuurd, dat we dat gewoon een keer in de commissie hier bespreken. We hebben ook in het raadsprogramma tegen elkaar gezegd, participatie dat verdient uh, uh, bijzondere aandacht de komende jaren. Uh, dus laten we dat anders ook als, als een vertrekpunt nemen om te kijken, doen we het nu goed? Uh, en dan is er ook genoeg ruimte om in het volg ook binnen het project uh, de participatie anders vorm te geven als die wens er is. Maar we volgen hier in ieder geval ook nog de participatieladder uh, en de criteria uh, die daarvoor uh, voor gelden. Uh, dus even uh, dat uh, voor zover uh, uh, het participatieproces. Uh, wethouder Kuipers, mevrouw Keurenson stak de vinger op en ik uh, ken haar zodanig dat ik denk dat ze een aanvullende vraag heeft. Mevrouw Keurinsson. Dank u voorzitter. Aanvullende vraag. Let ook op de tijds, uh, tijdspad wat u schetst en de haast die erbij zit. Uh, lijkt het alsof het Q-team al is aangesteld, klopt dat? Wethouder Kuipers. Nee, het is niet aangesteld. Er zijn al wel mensen voorgedragen vanuit de verschillende instituties die wij hebben benaderd. U heeft gezien dat atelier Rijksbouwmeester is gevraagd om een linking pin voor te dragen. En er is een aantal suggesties gedaan vanuit de MRA, maar ook vanuit onszelf, vanuit stedenbouw. Maar we hebben natuurlijk gezegd, de raad gaat nog eens zienswijze geven. En we gaan dat pas doen op het moment dat de formaliteiten ook afgerond zijn. Dus het is nog niet aangesteld. Maar omwille van het feit dat het proces wel voor een deel aan in het inrichten waren, hebben we natuurlijk wel alvast... Uh, uh, gesondeerd bij hen of men vond dat we op de goede koers waren. Uh, met name ook omdat zij de komende periode echt een belangrijke klus hebben om die stedenbouwkundige visie op te stellen. En we ook graag wilden dat ze in de komende weken aangehaakt kunnen zijn bij dat proces waar ik het net over had. Dank u wel, Reithouder Kuipers. Volgens mij is er voldoende gezegd. Zullen we tot stemming overgaan? Heeft iedereen het besluit kunnen lezen? Bij <lacht> handopsteken, graag. Wie is voor het besluit zoals voorgesteld in zaken het kwaliteitsteamskust? Ik constateer wie is voor dat besluit. Ik constateer dat dat unaniem is. Dank u wel. Daarmee is het besluit aangenomen. En ik probeer u alleen te helpen en soms doe ik dat met een glimlach. Agenda punt 9. De zienswijze op begroting 2019 gemeenschappelijke regeling schoolverzuim... En vroegtijdig school verlaten. Uh, Excuus, u heeft gelijk. Agenda punt 9. De zienswijze op begroting 2019, omgevingsdienst Eimond. Dit onderwerp komt rechtstreeks in de raad. Uh, het lag er, maar het is vergeten, dus dat is vervelend. Zal ik gewoon in de eerste termijn eens horen wat u ervan vindt? Ik, uh, wie wil het woord? Nou. Ik begin bij meneer Van Tichelen, die heb ik vandaag nog niet als eerste het woord gegeven. Daarna gaan we gewoon een rondje volgen. Meneer Van Tichelen. First time voor de vriesing. Uh, Omgevingdienst Rijnmond, uh, pagina 4. Uh, daar gaat het dan. Uh, daar staan een aantal termen genoemd. Uh, sommige daarvan snap ik en andere heb ik gewoon vraagtekens bij. Uh, wat, uh, pagina 4 gaat het over energie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Nou, wat energietransitie betekent, dat weten we inmiddels. Daar maken we ons geen zorgen om. Die is fysiek onmogelijk en gaat dus niet gebeuren. Dus daar maken we ons geen zorgen om. Als mensen daar meer informatie over willen, sturen ze maar een mailtje. Dan stuur ik ze graag een linkje toe. Klimaatadaptatie. Zoals ik dat lees, met mijn kennis van de Nederlandse taal, betekent dat dat je jezelf voorbereidt op veranderingen in het klimaat. Dat lijkt me heel verstandig, want dat doet het al honderden miljoenen jaren. Dus dat je daar rekening mee houdt dat het klimaat verandert, dat lijkt me best wel verstandig. Alleen vraag ik me af in hoeverre wordt er rekening gehouden met de door steeds meer wetenschappers aangekondigde global cooling, die volgens de metingen van de NASA inmiddels al is begonnen en ook nog eens in een recordtempo. Dat vraag ik me af of mensen daar überhaupt bij stilstaan. Ik heb daar mijn twijfels over. Uh, circulaire economie. Met mijn boerenverstand betekent dat dat je dingen kan hergebruiken. Maar misschien vergis ik me daar wel in. Tot nu toe, het enige dat circulair is, is de beweging die die wieken van die niet recyclebare windmolens maken. En voor de rest zit er bijzonder weinig circulairs aan. Misschien kan iemand mij dat uitleggen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Van Tichler. Ik ga even zo het rondje langs. Meneer Hermsen dacht ik net te zien. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich uh, is het wat T66 betreft wel een hamerstuk, maar ik wil nog wel een... Een kleine kanttekening maken dat we het hier ook hebben over de WABO-uitvoering. Uh, nou, we weten ondertussen dat het collegeprogramma natuurlijk nog niet klaar is... ...maar dat hij wel rekening moet houden op het moment dat hij bijvoorbeeld meer wil handhaven... ...dat het effect heeft op deze begroting. Dus dat wil ik graag wel even meegeven. Dat was het. Dank u wel, meneer Hemsen. Meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Ik heb met genoegen, of we hebben met genoegen dat stuk gelezen... En ik krijg ook steeds meer de indruk, als je het leest, dat degene die het geschreven heeft, de thesaurier, wel erg, erg trots is op zijn kennis. En dat is op zich natuurlijk ook helemaal niet erg. Maar wanneer je in dit stuk ook tijd neemt om zijn weerstandscapaciteit te gaan berekenen met negen parameters, met de Monte Carlo methode, dan ben je natuurlijk een hele kei. Dit dat is heel moeilijk. En dan en dan ook nog een uiting geeft over de Moody Rating... dan geeft er echt blijk van, ja, van vermogensbeheerkennis. Maar eigenlijk vind ik dat helemaal, vonden wij het helemaal niet zo interessant... wanneer we dit stuk lezen over Eimold. Cursus vermogensbeheer, dat is wel interessant, maar toch. Het klinkt wat negatief voor mij, maar ik ben eigenlijk heel erg positief... dus begrijp me goed. Ik vond het heel plezierig te lezen. Maar dan toch... ...komt u tot het verhaal van wat hebben ze nu eigenlijk bereikt? Welke milieuramp is voorkomen? Welke milieuramp zijn we misschien nog, eh, komt op ons af? En wat gaan we de volgende 200 jaar eigenlijk bereiken? Kortom, voorzitter, mevrouw de wethouder... ...ik zou willen meegeven dat wij ons kunnen vinden in de begroting... ...maar we zouden ook uiteindelijk duidelijk en veel meer willen weten... ...van wat, die nou wat ze nu eigenlijk gaan doen... Met al dat geld. Dat geld hebben ze verantwoord. Maar nu, welke milieuincidenten gaan ze voorkomen. Hoeveel inspecties gaan ze doen. Kortom, wat gaan ze doen voor de centen. Dank u vriendelijk. Nogmaals, ik heb het met genoegen gelezen. Dank u wel meneer Drommel. Dat is drie maal dat u dat genoegen heeft geuit. Volgens mij is hij binnengekomen. Ik dank de, u daarvoor. De voor. tactiek weet het, he. altijd in drieën. Ik zal hem onthouden. Ik ga even het rondje verder afmaken. Meneer Baber Wilson, Voorzitter, dank u wel. Eh, een, controle, een, een omgevingsdienst die voert controles uit. Dat is een van de core businessen van eh, een omgevingsdienst. En nou zien we daar nou juist iets wat ons wat zorgen baart. Want eh, normaliter liggen eh, de afhandeling van de bezwaarschriften... die een dergelijke procedure nogal eens oproept... rond de 90 procent. Maar... In het jaarverslag is dat nu uh, gekelderd naar 69 procent. En we zien ook iets omgekeerd. Mevrouw Wilson, ik onderbreek u even. U zegt het jaarverslag. Sorry, en we hebben het over de begroting, denk ik. De, de, ja, de begroting. Okay. Ja, maar goed. ik lees in het jaarverslag oh. iets waarover ik me zorgen oh, maak, uh, Voorzitter. Dan, dan heb ik niet goed opgelopen. Uh, nou, u heeft het goed gehoord in ieder geval. <laughs> Dan is het zo dat het percentage dadelijk, van de gegronde bewaarschriften. daar is de norm 10%. Maar die is nu in het uh, verslagjaar gestegen naar 33%. Dus we zien aan de ene kant dat het aantal wat wordt afgehandeld binnen de tijd. Dat neemt af. En het bezwaarschriften. De grondheid van het aantal bezwaarschriften neemt aanzienlijk toe. Dat baart ons zorgen en dat vraagt ons, doet ons vragen om een verklaring. Is dit, is dit een incidenteel evenement waardoor dit zo is gelopen... of is dat ernstiger van aard? Dank u, voorzitter. Dank u wel, meneer baber Wilson, Meneer Metters. Dank u wel, voorzitter. Uh, nou, het stuk met interesse gelezen... Het is wel prettig als we het de volgende keer ook in de commissie kunnen bespreken. Dus ik wil dat toch een nadruk wel op leggen voor de agendacommissie. Uh, een aantal belangrijke ontwikkelingen worden in het stuk aangegeven. De Omgevingswet, dat wordt dan 1 januari 2021. Dus daar is nog wel even tijd voor. En daar is dan 60.000 euro extra kosten voor opleiding voor vrijgemaakt. Een andere belangrijke ontwikkeling die genoemd wordt in bladzijde 5... in het begin van het, van het stuk... die heeft te maken met wat net door de heer Van Tichelen gezegd is over de energie, klimaatadaptie uh, en circulaire economie. En dat, uh, daar komt de focus ook te liggen... voor de ondersteuning aan de gemeente staat op die bladzijde. Uh, uh, maar het hangt er dan wel vanaf of je dat in je pakket hebt zitten. En Mijn vraag ja, is natuurlijk wel heel technisch... en dat realiseer ik me wel uh, uh, voor de wethouder... maar dat kan ook later beantwoord worden wat mij betreft... die is wel of dat dan in het basispakket zit. Ik kwam er nog niet uit... Uh, want dat is dan wel uh, belangrijk. Anders zou je daar, uh, als je wat anders af wil nemen, meer geld voor moeten betalen. Als ik het systeem begrijp zoals er gewerkt wordt bij de Eimond. Uh, een ander punt. En, uh, daar werd net ook gesproken over die gegronde bezwaarschriften. Als uh, aandachtspunt in het jaarverslag. Die heeft toch ook wel te maken met de aantrekken van de bouw en de andere bedrijvigheid. En uh, er wordt al een voorschot genomen in de... ...notitie op bladzijde 5 ook, over de toekomst, of ze dat wel aankunnen met het takenpakket. Uh, en dat ligt natuurlijk in relatie met het uitvoeringsprogramma 2019. Dus op een gegeven moment zullen de keuzes gemaakt moeten worden. Nou, ik ga ervan uit dat uh, wij daarover geïnformeerd uh, gaan worden. Uh, want het is natuurlijk wel belangrijk om te weten hoe dat nou uh, zit met die keuzes. Want Zandvoort is juist een gemeente... Uh, ...waar de bouw en andere bedrijvigheid ook toeneemt. En als dat zou betekenen dat dat consequenties heeft uh, voor de afdoening daarvan... heb je het over plannen, meldingen, vergunningen en toezicht... ...dan uh, vindt het CDA het prettig als we daarvan op de hoogte uh, gesteld uh, worden tijdig. Het financiële verhaal uh, wat erin staat... Uh, ...dat wordt uh, conform de regels van het BBV... ...en er wordt van alles inderdaad heeft Drommel van alles bijgehaald, maar de kern is uh, volgens mij dat het uh, aan de eisen voldoet. Wel minimaal trouwens, want er is maar weinig in reserve wat ik uh, gezien heb. De algemene reserve staat op 260.000 euro en dat gaat op een gegeven moment wel lastig worden, lijkt mij. En tot slot, uh, het is volgens mij ook van belang, ik weet niet of ik dat al had kunnen vinden... Uh, ...maar ik, ik ga dan uitzoeken en misschien kan de wethouder het ook bekijken... Hoe zit het nou met de dienstverlening? Hè? Hoe wordt het gewaardeerd door de klanten in Zandvoort als het gaat om de plannen, meldingen, vergunningen en toezicht? Kunnen we dat ergens terugvinden? Als ik er overheen gelezen heb, dan moet ik mee koelpas zeggen. Anders uh, ik ga er toch eens nog eens naar kijken. Vinden we dat wel belangrijk als CDA, wat onze inwoners van Zandvoort daar nu van vinden? Dat in eerste instantie, voorzitter. Dank u wel, meneer Metters. Ik kijk het rondje Meneer Elgebaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik houd heel kort, wat mij betreft. Uh, GroenLinks is erg blij dat de uh, termen energie, klimaatadaptatie en circulaire uh, economie. Uh, zijn opgenomen in het stuk en dat ze ook als echt uh, focuspunten worden gezien. Ook uh, ter ondersteuning van de gemeente. En uh, wij zien het derhalve dus als een hamerstuk. Dank u wel, meneer Algebari. Mevrouw Koper? Nee. Mevrouw van der Veld? Ook niet. Eerste de termijn geweest? Uh, wethouder Verhey, u heeft het woord. Ja, dank u voorzitter. Allereerst wilde ik inderdaad excuses maken voor het feit dat dit stuk is laat is aangeleverd. Ik ben uh, zeker niet van plan om daar een gewoonte van te maken en ik ben blij dat u het uh, nou ja, met genoegen heeft gelezen en uh, vandaag ook wilt uh, behandelen. Ik eh, ga graag in ook op de vragen die u hebt gesteld. Een aantal van u hebt, heeft vragen gesteld met betrekking tot eh, hetgeen op pagina 4 staat. Met betrekking tot energie, klimaat, klimaatadaptatie, circulaire eh, economie. En dat zijn zaken die, eh, waar we vanuit de duurzaamheid eh, nog naar gaan kijken. Hoe we dat precies gaan uitwerken. En dus ook gaan we nog bekijken welke financiële gevolgen dat precies met zich zal hebben. Um, omdat de ODI-mond voorheen eigenlijk... Um, ja, we zijn nu nog bezig met de uitwerking van het raadsprogramma. We gaan de duurzaamheidsaspecten nog concretiseren. En uh, als dan kunnen we ook um, eigenlijk richting ODI specifieker aangeven... welke behoefte er is uh, op het terrein van um, de duurzaamheid. Um, meneer Van Tichelen gaf aan dat, dat um, he, ook, ook de tendens van global cooling... Ik heb daar zeker belangstelling voor en ook voor de link die u aanbiedt. Maar het gaat de rijkwijde van deze begroting op dit moment wat mij betreft wat te buiten. De heer Hermsen van D66 gaf aan een hamerstuk, maar vroeg wel aandacht voor de uitvoering ook van de WABO en het meer handhaven of de mogelijkheden. En dat neem ik zeker mee ook in de verdere uh, gedachtenvorming uh, daarbij naar de toekomst toe. Uh, ik kan me herkennen in uh, de opmerkingen van de VVD in de, van de heer Drommel. Want ik moest eerlijk gezegd ook even kijken wat nou precies die Monte Carlo simulatie uh, was. Uh, dus in die zin uh, kan ik, uh, ja, herken ik de opmerkingen die u... Uh, die u daarover maakt. En als u vraagt ook wat, wat is bereikt... Uh, dan uh, is het jaarverslag en de jaarrekening dat eerder met u is gedeeld... Uh, geeft daar in ieder geval wel wat meer inzicht uh, in. En dan gaat, wordt er specifiek voor Zandvoort ook ingegaan op wat er is bereikt... op de taken die wij bij de ode mond hebben belegd. Voor wat betreft milieu, de WABO, toezicht, handhaving, uh, bodem, geluid... waar nu ook een proef mee, uh, mee uh, wordt gedaan. Dus dat zat meer uh, zit daar ook wat meer in. Um, de heer bouwberg wilson van de OPZ vroeg naar de, um, de, nou, uit de zijn zorg over de bezwaarschriften, om het uh, zo samen te vatten. Um, dat is een zorg die ik deel. Maar ik moet u het antwoord op dit moment schuldig blijven waarom dat uh, precies is. Um, dat kan ik wel voor u navragen en uh, dan kom ik daar op een ander moment uh, op terug. Um, de heer Metes uh, ja, van het CDA uh, noemde terecht de, de relevante ontwikkelingen, ook met betrekking tot de omgevingswet. Dat wordt zeker ook uh, voor deze dienst en voor Zandvoort een, uh, ja, echt een, uh, een grote aangelegenheid. Uh, u noemde ook uh, het duurzaamheidsaspect, uh, uh, daar vroeg u naar. Nou, dat is een punt wat zeker ook uh, verder met, uh, met de OD eimond uh, uitgewerkt uh, gaat worden. Um, u hebt ook expliciet aangegeven, nou ik wil graag ook geïnformeerd worden over de keuzes uh, die gemaakt worden. Want ook in Zandvoort neemt de bedrijvigheid toe, als ik het zo mag samenvatten. En dat, uh, dat zal ik u ook zeker, uh, dat zeg ik u toe, dat ik dat, uh, dat zal doen. En um, als het gaat om de dienstverlening, ook daar dat zit uh, iets meer uh, over in het, uh, in het jaarverslag. En, en als we mij vragen, wat vinden ze ervan? Dan denk ik ook dat het samenhangt voor een deel ook met, uh, met de rol die uh, de ODI-mond uh, op dat moment heeft. Want met de pet op van handhaven, dan kan het uh, soms wat uh, een andere beleving zijn dan als er iets wordt uh, gegund. Uh, voorzitter, volgens mij ben ik dan op alle vragen ingegaan en laat ik het hierbij in eerste termijn. Dank u wel, wethouder Verheij. Ik kijk rond. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer bouwberg wilson u mag gelijk van kiet gaan. Dank u, voorzitter. Dat bedankt, wethouder, voor hetgeen wat we nog aan informatie van u tegemoet mogen zien. Dat laat onverlet dat wij uh, uh, het eens zijn met de voorgestelde handelwijze om geen zienswijze in te dienen. Dank u wel. Meneer, geen zienswijze in te dienen. Dank u wel, meneer Bouwbach-Wilson. Iemand anders nog een tweede termijn? Meneer Drommel. Ik wil ook graag melden dat de VVD eens is met de, het hele verhaal en dat wij dus afstemmen met een positief geluid. En we hebben het met plezier gelezen. Dank u wel. Het raadstuk, hè, bedoelt u nu? Nee, nee, niet het raadstuk. Nee, Goed. het verslag van Eiermond. Um, ik kijk rond. Dat betekent dat het raadsvoorstel, zoals aan u aangereikt... ...in stemming wordt gebracht bij handopsteken. Wie is voor de zienswijze op begroting 2019 Omgevingsdienst Eindhoven Bij handopsteken graag. Voor zijn de fracties van alle partijen in deze raad aanwezig voor zover aanwezig. Daarmee is het unaniem aangenomen. Nou, die variant had ik nog niet eerder toegepast, denk ik. Dan gaan we nu naar agenda punt 10... Dat is de zienswijze nog steeds op de begroting 2019, gemeenschappelijke regeling, schoolverzijn en vroegtijdig school schoolverlaten. Uh, we hebben een changement, want wethouder Berense schuift nu aan. Dus even kijken, eerste termijn, wie wenst het woord? Mevrouw Weijers, gaat u gang en dan ga ik rond. S zal ik nog even wachten tot meneer Berendsen is geïnstalleerd? Nou, ik ken meneer Berendsen die kan twee dingen tegelijk. Ja? Oké, okay. helemaal goed. Dank u wel, voorzitter. Um, het CDA heeft, uh, heeft een vraag in het eerste termijn over het, uh, het volgende stuk uit het voorwoord. Uh, namelijk het stuk voor de periode tot 2021 is door de regio en door de schoolbesturen gehonoreerde VSV-aanvraag... die ook de betrekking heeft op de aanpak van jongeren in kwetsbare posities... en jongeren die al langer geen startkwalificaties hebben... ofwel oud-VSV'ers, verwerkt in de begroting. Voor 2019 tot 2022 wordt in het najaar van 2018... inhoudelijk een vervolg meerjarenplan opgesteld. De vraag van het CDA is dan dat de VSV-aanvraag is gehonoreerd tot 2021... Maar u heeft het ook over een vervolg meerjarenplan Is dit anders dan het bestaande en hoe zit dat dan in deze tijd? Zal de begroting dan niet opnieuw moeten worden aangepast over 2019 tot 2022? Tot zover eerste termijn. Dank u wel, mevrouw Weijers. Meneer wil wilson straks de vinger op, hè? Dat is correct, voorzitter. Laat u gaan. Wij uh, lezen in, uh, het, uh, in, in de stukken dat de volgende zinsnede... We blijven steeds nieuwe concrete doelen stellen om een zoveel mogelijk jongeren een kwalificerend diploma te laten halen. En dat is men van plan op basis van de beschikbare middelen. En dan is het de vraag: hebben we dan op basis van die middelen een taakstelling voor wat het betreft het te bereiken resultaat? Waarom die vraag? Um, er staat namelijk dat er voor Diverse extra VSW-maatregelen, vroeg schoolverlaters, ruim 7 ton beschikbaar is gesteld. Maar als ik het kort misschien te kort door de bocht bekijk, dan heeft dit tot een daling van 194 nieuwe gevallen over het schooljaar 2016 en 2017 geleid. En de vraag is even: is dat een tekort door de bocht? Constatering 7 ton op 194? Uh, mensen die uh, de, aan de doelstelling hebben beantwoord, hoe belangrijk op zich overigens ook, uh, of niet. Dan is het zo dat in ieder geval dat wij voor de rest ten aanzien van de begroting 2019 geen vragen hebben. Alleen wel nieuwsgierig zijn naar de afkoopsom die Halemer Liede en Spanenbouwde gaat betalen. Omdat zij uit de gemeenschappelijke regeling treedt als gevolg van de fusie met Halema Meer. En voor de rest zien we met belangstelling eh, uit naar het vervolg meerjarenplan 2019-2022 dit najaar. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer bouwberg Wilson. U heeft gemerkt dat ik andersom ga vanuit de VVD. Meneer Drommel. Dank u vrienden, voorzitter. Ik sluit aan met datgene wat door het oude partij deze gezegd is. Want heel veel staat over in het verhaal over het proces... ...het proces en de middelen die daarbij horen... ...maar slechts weinig staat erbij... ...over de successen die met het proces gemoeid zijn. Uh, ja, het wordt gemeld van... Een, even kijken, hoe staat het hier nou? Een lichte daling... Uh, ...geringe toename... Uh, ...terwijl het juist zo'n hele belangrijke groep is... ...in het bijzonder denk ik aan de vroegtijdige schoolverlaters, ...om daar toch wat meer effort in te zetten... ...maar ook juist duidelijk te laten zien wat de successen zijn. Want als je ook duidelijk... ...propageert de successen en de kansen gekoppeld aan de financiën die daarvoor nodig zijn... ...is het ook wat makkelijker om die financiën los te krijgen. Nu is het slechts een verhaal over proces en weinig over, ja, wat heb je nu bereikt? En in casu, of in concreto, is dat natuurlijk het verhaal wat u voor de bune wil krijgen... ...en hier slecht voor de bune gebracht is. Dank u. Dank u wel, meneer Dommer. Ik kijk rond D66, meneer Hamse. Ja, dank u wel voorzitter. Ja, ik, het is een, uh, ik vind het gewoon een hele, hele goede begroting. Het is dus een begroting waar je naar uitkijkt inderdaad van hoe je proces aanpakt. Um, ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het van dusdanig belang dat het uitgevoerd wordt, dat het voor het ons brengt gewoon een hamerstuk is. Overigens zijn er zeer goede vragen gesteld, dus daar uh, ben ik op zich ook benieuwd naar. Zeker de vraag van het CDA op dit geval. Maar het is echt met name de, de begroting en de, de wijze waarop dan uh, straks met het geld omgegaan wordt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Hemsen. Meneer Deen, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij zijn uh, uh, eigenlijk net als D66 uh, positief over deze conceptbegroting en kunnen daar ook uh, gewoon mee instemmen. En wat ons betreft mag dat ook als hamerstuk uh, verder behandeld worden. Dank u wel. Dank. Mevrouw van der Veld. Ja, ik kan alleen maar aansluiten bij de woorden van de vorige twee sprekers. Voor ons ook een hamerstuk. En uh, ik heb het volste vertrouwen erin dat de wethouder, uh, hoe zeggen ze dat ook weer, als een bok op de havenkist blijft zitten om, uh, om te kijken dat ze de gelden goed besteed worden. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Mevrouw Koper. Ja, wij zijn ook positief over het stuk wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. Meneer Al-Ghabali. Wij zijn ook u positief over het stuk wat ons betreft een hamerstuk. Dank u wel. Nou, dan ben ik een rondje rond geweest. Uh, wethouder, volgens mij bent u best wel trots. Meneer Berendsen. Ik ben hartstikke trots. <laughs> uh, dank u wel, voorzitter. Uh, allereerst ook uh, van mijn kant, in ieder geval mijn excuses, dat dit niet een stuk is wat in de commissie is uh, behandeld uh, geweest. Uh, daar waren redenen voor die uh, buiten mijn gezichtsveld lagen. Uh, maar het is, wat mij betreft, zeker geen uh, gewoonte om dat in het vervolg nog een keer te doen. Dus nogmaals mijn excuses daarvoor. En dat zal niet meer gebeuren. Um, om even op wat vragen in te gaan. Van, um, dit is een stuk wat zeg maar, in februari al, uh, al behandeld is in de commissie. En u vraagt van ja, wat zijn nu verder de plannen? En daar ben ik ook niet nieuwsgierig naar. En uh, dat is misschien een flauw antwoord. Maar um, we hebben zeg maar, in het najaar hebben we verder een bespreking in het bestuur. Um, en dan komen ongetwijfeld allerlei zaken, ook hoe we uh, zeg maar, verder gelden gaan besteden, komen nog aan de orde. Dus ik wil daar graag op antwoorden, maar ik ga er zeker vanuit dat in het najaar ik nog een keer weer met u terugkom, waarbij u terugkom om zeg maar, de verdere plannen uh, te bespreken. Mochten er van uw kant zeg maar, bepaalde attentiepunten zijn die u zegt van, nou, het lijkt mij goed om die nog eens een keer weer extra onder het voetlicht te brengen, dan zou ik zeggen, aarzel niet, om mij die in ieder geval mee te geven. Um, wat betreft de, de, uh, de vragen van OPZ, uh, laat ik met de makkelijkste vraag beginnen. De afkomsthoop van de Melide, dat is zeg maar, een totaalbedrag van ongeveer 72.000 euro... is dat geweest, wat verspreid wordt over een uh, vijftal uh, jaren... en die ook weer terugziet in uh, zeg maar de verantwoording uh, in de posten. Uh, even kijken, perceel 1, uh, 2... Uh, daar, staat, uh, zeg maar, daar vindt u die posten ongeveer weer terug in uh, over een reeks van jaren. En als u die bedragen uh, bij elkaar optelt, dan moet u ongeveer aan dat, uh, aan dat bedrag uh, uh, uitkomen. Uh, waarbij ik wel moet zeggen van, uh, dat er zeg maar, in december 2018 dan uh, zijn de exacte rijksbijdragen voor die percelen bekend. En dan kan het nog zijn dat er een kleine aanvulling op komt. Maar dat is zeg maar... Um, um, grosso modo zal dat ongeveer wel het bedrag zijn. Um, het is, en ik denk dat iedereen die, uh, die mening wel onderschrijft... ...het is um, van groot belang dat zeg maar, het verzuim uh, teruggedrongen wordt... En daarmee ook, want als je zeg maar, het verzuim ter terugdringt, het is uh, een ervaringsgegeven dat uh, het verzuim meestal een, uh, een, een opstap is naar het vroegtijdig verlaten uh, naar, van uh, opleidingen. En ik denk dat het in ieders belang is, en zeker van uh, de kinderen, om daar heel veel aandacht aan te besteden. En uh, de beste aanpak daarin is ook zeg maar, een persoonlijke benadering, dus om zeg maar, de mensen echt... Eh, ...personen te benaderen en eh, goed in beeld te krijgen en heel eh, nauwgezet te begeleiden. En dat kost heel erg veel geld. En als je dan vraagt van wat zijn de doelstellingen precies... ...nou, we hebben al even gekeken van als we praten naar het eh, verzuimcijfer bijvoorbeeld... Hè, ...en dan zegt hij van ja, is dat nou alles... Maar als je kijkt naar zeg maar, dat het elk jaar toch met een procent of 10, 15 terugloopt, hè? en terecht dat u ook zegt, meneer Bauer-Wilson, dat het ten opzichte van 2016 is het, zeg maar, van 1739 naar 1545 teruggelopen. Dus dat is toch op zichzelf, is dat denk ik toch wel een, een, een redelijk mooi getal waarmee je dus, zeg maar, het, het verdere terugbrengt. Um, als we kijken van wat dan precies de doelstellingen zijn, nou um, uh, moet ik even spieken. Um, als we kijken naar de regionale doelstelling, uh, dan is het in ieder geval zo dat we elke thuiszittende leerling in beeld willen brengen. En binnen zes maanden een, of, ja, binnen zes maanden een aanbod doen voor zeg maar, een onderwijs-zorgtraject. Waarbij we dus zeg maar, die kinderen heel duidelijk in beeld brengen en ook zeg maar, een toegespitst, een personen toegespist, eh, zeg maar, advies geven en dat ook begeleid wordt eh, om ze weer terug te brengen naar een bepaalde opleiding. Dat is heel arbeidsintensief en dat kost heel veel geld, maar ik denk dat het, het wel waard is. Um, dat is denk ik, um, ja, als we kijken naar het verzuim, dan, uh, dan uh, zijn daar uh, bepaalde doelstellingen voor. Ik ga ervan uit dat wij in het uh, meerjarenplan wat we straks in uh, december ga, of in het najaar gaan opstellen, dat we die uh, doelstellingen nog eens nader concretiseren. Want zoals u mij ongetwijfeld kent, uh, ik hou van zeg maar, hele concrete doelstellingen en geld wat daaraan gekoppeld is, want dan kunnen we ook heel nadrukkelijk volgen of we die inspanning die we leveren of die ook werkelijk resultaat heeft, ja of nee. Meneer de voorzitter, daar zou ik het in eerste instantie even bij willen laten. Dank u wel, meneer Berendsen. Ik kijk rond. Behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Weijers. En ik geef u gelijk het woord. Dank u wel, voorzitter. Um, bedankt voor, uh, voor uw uitgebreide reactie. Uh, in tweede termijn heb ik toch nog wel één punt wat ik, uh, wat ik aan de orde wil brengen. Zeker omdat u aangaf dat, uh, nou ja, dat wij als raad mogen meedenken in, uh, in ideeën die bij het vervolg uh, kunnen passen. Uh, zoals u mogelijk weet is in de afgelopen weken uh, het onderwerp Passend uh, Onderwijs erg actueel geweest. Er zijn grote zorgen dat de, bureauc uh, dat de bureaucratie onvoldoende wordt teruggedrongen bij organisaties uh, die verantwoordelijk zijn voor het passend onderwijs. Uh, dat er daardoor ook te veel thuiszitters zijn en dat ouders zich dan buitenspel gezet voelen. Wij van het CDA willen dan ook meegeven of we bij het vervolgme jarenplan uh, ook deze actuele ontwikkelingen kan worden meegenomen. U had het al over een plan uh, per, uh, per student, per leerling wordt opgesteld. Maar mogelijk is het ook uh, om te kijken of er thuis zit, coaches. Dus dat er echt daadwerkelijk, in plaats van enkel een papieren plan... dat daadwerkelijk ook echt een persoon bij het kind is... Totdat, uh, totdat er een passende oplossing is gevonden. Dus tot zover van het CDA om dit mee te geven als zienswijze. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Weijers. Ik kijk even rond. Iemand anders nog? Portefeuillehouder oude kort graag. Um, bedankt voor, uh, voor in ieder geval uh, deze boodschap. Ik zal hem in ieder geval meenemen. Zoals ik het nu zie, in ieder geval is het niet zo dat wij... Op afstand begeleiding geven. Hè? Dus dat het, dat het wel heel nadrukkelijk zo is dat de betreffende leerling waar het om gaat, dat die ook goed in beeld is en dat er ook zeg maar een goede opvolging is op het, op het plan, het begeleidingsplan wat er gemaakt is. Maar ik zal dat in ieder geval meenemen. Bedankt voor, u, voor uw mededeling. Want ik denk dat het heel erg belangrijk is, en zeker als het gaat om bureaucratie. Uh, nou ja, ik heb zelf een hekel aan bureaucratie, dus wat dat betreft dan neem ik die boodschappen in ieder geval zeker mee. Dank u wel. Dank u wel, wethouder Berensen. Volgens mij zijn we uitgedebatteerd en het voorstel kan in stemming worden gebracht. Bij hand opsteken. Wie is voor de zienswijze op begroting 2019 gemeenschappelijke regeling, schoolverzuim en vroegtijdig school verlaten? Bij hand opsteken graag. Wie is voor? Ik constateer dat dat unaniem is en ik ga u bedienen bij Hamerslag. Ja? Wij gaan door naar agenda punt 11. Dat is de voorjaarsnota. In de commissie is daar al uh, stevig over van gedachten gewisseld. Velen waren toen akkoord. Maar D66 en VVD wilden het bespreken in de raad. Wie van hen beiden wil het woord? Nou, ik... Uh, Meneer Hendricks, ik begin bij u, want meneer Hemsen is net even weggelopen. U mag de spits afbijten. Er zijn stukken nog nader aangereikt en er liggen ook een aantal moties. En voordat ik u het woord geef, het is handig, dat het is mijn intentie... om eerst even in algemene zin twee termijnen te doen... en dan nog kort per motie daar waar nodig accenten te leggen. Ja, dus in eerste instantie breed in eerste termijn. Kan de portefeuillehouder dat ook zeggen. Tweede termijn breed en dan tot slot de moties. Akkoord? Meneer Hemse, meneer Hendricks. Ja, voorzitter, behalve dat volgens mij het, het uh, zeg maar, wat bredere verhaal hebben we eigenlijk tijdens de commissiebehandeling al gehad. We hebben toen gezegd, omdat er toen een vrij, um, vrij veel steun leek om iets met de OZB te doen, uh, daar toch een motie over in te dienen. Uh, die hadden, hebben we ook gedaan. We zeiden het in een iets andere samenstelling dan tijdens de commissie uh, misschien verwacht. Um, dus als u zegt, eerst een algemeen verhaal en dan de moties, dan laat ik het hierbij bij het algemene verhaal. En... Ik, ik hang helemaal aan uw lippen. Heel goed. En u dient nu de motie gelijk in. Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben tijdens de begroting 2014 hebben we hier gekozen... We zaten toen midden in een economische crisis... ...hebben we gekozen voor een, een fors pakket met bezuinigingen enerzijds... ...voor twee derde van, de, van het tekort en voor een derde met een belastingverhoging. Een flinke verhoging destijds van de OZB. Um, Destijds was dat uh, verdedigbaar. zeiden het met pijn in ons, uh, ons hart om die OZB toen te verhogen, omdat het toen echt noodzakelijk was. Maar inmiddels zien we al een paar jaar dat de crisis eigenlijk uh, voorbij is. We zien dat we, we hebben dat met, met de jaarrekening ook gezien, uh, we houden overschotten. Um, en voorzitter, dan is het uh, zaak om die extra bijdrage ook weer op een gegeven moment terug te draaien. Vorig jaar hebben we daar samen met de oude partij een motie over ingediend, of een amendement, uh, van amendement, van de oude partij uh, daarin gesteund omdat het gewoon nodig is om dat terug te draaien. En voorzitter, helaas toen niet aangenomen. Laten we het nu nog een keer proberen. Um, ja voorzitter, we volgen hier ook bij van. Wat hadden het tijdens de commissievergadering? zei de wethouder van ja, let dan wel op als je zo'n motie indient op de dekking. Uh, heeft de wethouder uh, ons toe opgeroepen. Nou die oproep hebben we heel serieus genomen. We hebben ook uh, handelijk advies bijgevraagd van uh, klopt die dekking die we nou uh, gebruiken. En voorzitter inderdaad, we hebben hier een, uh, een bestemmingsreserve als gemeente staan. Sowieso voor het grootste deel hebben we. Structureel ruimte over. We zien in uh, 2020, geloof ik, structureel miljoenen overschot. Dus structureel is de ruimte er om die OZB-verhoging van destijds terug te draaien. En mocht daar incidenteel uh, toch tekort in zijn, zien we dat er een bestemmingsreserve is die eigenlijk een doel heeft wat uh, min of meer achterhaald lijkt. En waar in afval geen grote uh, bijdrage uit uh, te verwachten zijn. En dat is de bestemmingsreserve van werk naar werk. En die gaat eigenlijk over om de Stanford-organisatie uh, om te vormen tot een regieorganisatie. Nou, er is geen Zandvoortsorganisatie meer, dus die hoeft voor mij ook niet uh, te worden omgevormd. En dat zorgt ervoor dat we voor incidentele tekorten die uh, bestemmingsverhoog kunnen gebruiken. En dan is het ook zaak dat we zorgen dat die OZB-verhoging van Zandvoort niet het uh, nieuwe kwartje van Kok wordt. Maar dat we die uh, OZB-verhoging, zodra dat nu kan, ook terug kunnen draaien. En daarom, uh, daar heb ik kort de overwegingen en constateringen volgens mij uh, mee samengevat. En uh, is de oproep van de motie... ...om bij de begroting 2019 met een voorstel te komen om het OZB-tarief... ...zodanig te verminderen dat de begrote OZB-baten structureel met 450.000 euro worden verlaagd. En dit bedrag structureel te dekken uit de vrij bestedingsruimte... ...waar nodig incidenteel aangevuld met niet besteden middelen... ...uit de bestemmingsreserve van werk naar werk. En deze motie is mede ondertekend door de fracties VVD en PVV. Dank u wel, meneer Hendricks. Um, even, is er een behoefte aan een vraag ter verduidelijking voor deze motie? Meneer Algebadi. Ja, een, een korte vraag aan de heer Hendricks. Loopt u met deze motie niet een beetje op de muziek vooruit? Uh, we hebben een raadsprogramma met z'n allen gemaakt. En um, aan de hand daarvan zullen wij, uh, ik geloof na het reces, het een en ander aan keuzemogelijkheden krijgen. En uh, ik weet uit zeer betrouwbaar bond dat er in, de, in het raadsprogramma ook is opgenomen dat wij um, zo laag mogelijke lasten willen voor de gemeente. En uh, ja, wat mij betreft is het eigenlijk een beetje vooruitlopen op de muziek, meneer Hendricks. Voorzitter, um, dit is een oproep aan het college om deze osb verlaging mee te nemen in die uitwerking. Dus in die zin is het niet het uh, vooruitlopen op de muziek, maar het uh, verder concretiseren van hoe die muziek dan verder vorm gaat uh, krijgen. En dat vind ik, uh, de oproep is om het mee te nemen in de verdere uitwerking. Dus in die zin niet vooruitloopt op de muziek. Dank u wel, meneer Hendricks. Andere vragen ter verduidelijking mevrouw van der Veld. Ja meneer Hendricks, we zijn het heel vaak met elkaar eens, maar in dit geval dus echt niet. Ik vind wel dat u hiermee eigenlijk wel voor de muziek uit gaat lopen, omdat u al een opdracht mee wil geven voor de uitwerking. En die opdracht die hebben wij al meegegeven in het raadsprogramma. Dus mijn voorstel is om dat nu toch echt eerst af te wachten. En uh, ik wil eigenlijk heel graag... Van de gelegenheid gebruik maken om de wethouder te vragen in hoeverre Zandvoort nou echt aan het plafond zit van de OZB. Want volgens mijn beste weten uh, zijn wij helemaal niet zo dat we echt heel veel daarvoor vragen. Daar zit nog heel veel ruimte in, dacht ik. Dus, maar goed, dat hoor ik ook graag straks. Ik wil echt even de, dit onderdeel beperken tot vragen ter verduidelijking. U bent al met een eerste termijn bezig. Dus ik, wil hem, ik ga nu streng worden. Vragen ter verduidelijking van de motie van de VVD en de PVV. En meneer Deen, u krijgt straks in eerste termijn alle gelegenheid... dus schrijft u mee vol om te reageren. Ja? Meneer Kramer, u heeft een vraag ter verduidelijking. Ja, ik hoor meneer Hendricks twee dingen zeggen. In eerste instantie hoor ik hem zeggen... het moet in de begroting 2019 verwerkt worden. En recent zegt hij van... Uh, ik geef het mee... ...als een aandachtspunt voor de uitwerking van het raadsprogramma. Wat bedoelt u nu? Meneer Hendricks. Ja, voorzitter, op dit moment wordt uh, ambtelijk de begroting 2019 opgesteld. Die is voor mij rond september uh, klaar. Dus als we daarin iets nog mee willen geven, dan is nu het uh, moment daarvoor. En het is inderdaad een motie en geen amendement. Een amendement zou inderdaad uh, zaken vastleggen. En een motie roept het college op om deze OZB-verlaging van 450.000 euro... ...mee te nemen in die verdere begrotingsuitwerking. Uh, Andere vragen nog ter verduidelijking? Niet. Nou, euh, dan ga ik naar de Partij van de Arbeid, want die hebben dan de gelegenheid om ook de motie die ze hebben aangekondigd in te dienen. Oh, ja, ik kom straks weer bij je terug, meneer Hendricks. Het is een andere motie, hè. Mevrouw Koper. Ja, voorzitter, neem me niet kwalijk, maar ik was bij het begin van dit agendapunt even afwezig. Dus ik heb even gemist hoe de, hoe de, hoe de behandeling in zijn ja, werk gaat. Zal ik hem duiden? Graag. Uh, het is mijn voorstel om een eerste termijn te doen waar alles wordt meegenomen, inclusief moties. Die worden ook ingediend, dat was ik net vergeten te zeggen. Dan reageert het college, dan nog een tweede termijn. En aansluitend gaan we per motie nog even kijken of er vragen zijn bij verliggen. Oké, okay, dus het gaat ook om het reageren op de voorjaarsnota. Heb ik dat goed begrepen? Oké. Okay. Ja. Uh, dan wil ik daar even mee beginnen. Uh, we hebben in de commissie uitgebreid gesproken over de voorjaarsnota. En dat was uh, wat mij betreft een uh, zeer verhelderend uh, gesprek met de, met de wethouder. En ik uh, wil hem ook bedanken voor de beantwoording van de, de vragen die gesteld zijn. En de nadere duiding die we hebben gekregen over het uh, proces... En dergelijke. Ik heb uh, getwijfeld over de motie waar die plaats zou moeten vinden, maar ik realiseerde me dat het uh, bij het jaarverslag vanwege het zijn van een hamerstuk niet, uh, niet plaats kon vinden. Vandaar dat uh, hij hier staat. Um, de, de, motie, de inhoud van de motie richt zich niet zozeer op de voorjaarsnoten aan zich en de uitwerking in de begroting, maar meer op het resultaat van het jaarverslag. En dat ga ik u uitleggen. De aanleiding voor de motie is uh, volgens mij het breed gedragen uh, mening van de Raad dat iedereen betaalbaar moet kunnen wonen. En we zijn, wat ik net ook al zei uh, tegen de wethouder, uh, blij met de voornemens die er zijn op het gebied van de nieuwbouw sociale woningvoorraad. De afgelopen periode zijn daar serieuze stappen voor gemaakt. En dat vraagt wat de Partij van de Arbeid betreft ook om actie van gemeenten om te zorgen dat er ook die betaalbare wonen kunnen, ko kunnen komen. In de strategische investeringsagenda zijn reserveringen opgenomen, onder meer. Uh, uh, maar dat komt zo direct. Uh, wacht even, ik haal twee dingen door elkaar. Neem niet kwalijk. In de strategische investeringsagenda zijn reserveringen opgenomen en dit is wezenlijk toegenomen door dat positief jaarresultaat. Een deel van de strategische investeringsagenda is reeds gelabeld voor bijvoorbeeld de projecten aan de Boede in deze motie doen we, uh, in gedachte de discussie die we met de portefeuillehouder uh, gevoerd hebben in de commissie, een oproep om een substantieel deel van het positieve jaarresultaat te gaan bestemmen voor sociale woningbouw. Om zo te kunnen zorgen voor betaalbare sociale huurwoningen. Dat is de aanleiding. In de motie, u heeft hem uh, uh, voor zich, dus ik, het is misschien niet zinvol, ik weet ook niet wat gebruikelijk is om hem helemaal voor te lezen. Uh, gaat het erom... Mag ik een suggestie doen? Zeker. Want u heeft de context nu mooi geduid en dat staat eigenlijk boven de overwegingen. Dus verzoekt het college, dat is denk ik wel essentieel om dat even letterlijk voor de microfoon voor te dragen. Dan weet ook iedereen waar het om gaat. Ja, dan had ik misschien nog een kleine aanvulling bij de constatering. Als we kijken naar de wachtlijsten voor sociale huurwoningen, dat die nog steeds oplopen. En dat de wachttijd daarvan zo'n ruim zeven jaar nu onacceptabel lang is. En er nu echt grote stappen gemaakt gaan, gaan worden op sociale woningbouw en dat positieve jaarresultaat en die gevulde SIA... verzoeken wij het college bij de uitvoeringsagenda-raadsprogramma... in de begroting 2019 met een voorstel te komen... om substantiële ruimte van bijvoorbeeld minimaal 1 miljoen te reserveren... bestemd voor sociale woningbouw... uitgaande van een bestemming van het overschot van, en ik rond even af... 4,4 miljoen dat toegevoegd is aan deze strategische investeringsagenda... ...en deze in te gaan zetten voor het mogelijk maken van sociale huurwoningen beneden de aftoppingsgrens. Fractiepartij um, van de Arbeid en de fractie van CDA heeft dit mede ondertekend. Ik hoop dat het zo duidelijk is. Dank u wel, dat gaan we zien. En de vragen ter verduidelijking. U was duidelijk, mevrouw Koper. Heel mooi. Meneer Hendricks. Ik heb straks een, wel een mening over de inhoud van deze motie... ...maar daar kom ik straks in mijn eigen termijn wel op... Um, maar even puur technisch vraag ik me af of het verzoek van deze motie wel helemaal klopt. Omdat mevrouw Koper feitelijk bezig is om uh, iets te doen met de jaarrekening. En die hebben we net al vastgesteld bij het begin van deze vergadering. Waarin we hebben besloten dat die 4,4 miljoen afgrond toegevoegd wordt aan de SIA. En wat we doen met de algemene reserve. Dus feitelijk zou de tekst van uw motie volgens mij technisch moeten zijn dat u geld uit de algemene reserve wil trekken om dit te betalen. Mevrouw Koper. Nee, dat is niet wat ik daarmee bedoelde. Ik heb van de portefeuillehouder begrepen dat er in de strategische agenda nu al gelabeld is voor het onderwerp wonen en de stedenbouwkundige ontwikkeling. En ik vraag daarvoor om uit die strategische investeringsagenda een aandeel, een substantiële ruimte te labelen voor sociale woningbouw. Oké, okay. daar gaan we nog uh, na de eerste termijn even over nadenken. Misschien kan de portefeuillehouder iets zeggen en anders kan in tweede termijn zaken worden verduidelijkt. Meneer Hendricks, ik ben toch bij u. U uh, wilde nog een motie indienen volgens mij. Ja, voorzitter, dank u wel. Want uh, we merken net al, uh, of de dat zullen we nog wel vaker merken, dat er veel onderwerpen zijn waarover de Zandvoortse raad uh, enorm van mening verschilt. We kunnen nu af en toe hele felle debatten voeren. Maar voor, voorzitter, is er is één onderwerp wat deze raad uh, toch vrij unaniem uh, bindt. En dat is de wens om de Formule 1 uh, terug te halen naar Zandvoort. En uh, zo heeft de raad, uh, de, weliswaar de vorige raad in de vorige periode, heeft voor de motie aangenomen om de formule 1 uh, terug te halen naar Zandvoort. Om daar onderzoek naar te doen. Dat onderzoek is gedaan. Daaruit is gebleken, de terugkeer van de formule 1 is uh, haalbaar. Uh, ook het raadsprogramma, wat vrijwel unaniem uh, gesteund is, uh, wat we aan het begin van deze periode hebben vastgesteld, is uh, positief over de terugkeer uh, van de formule 1. En eigenlijk alle partijen hier hebben tijdens de campagne ook in meer, min of mindere mate wel gezegd dat die terugkeer van de formule 1 dat, dat is wat wij uh, steunen. En um, um, daarbij komt voorzitter dat wij ook beschikken over een strategische investeringsagenda. Dat is net al aan de orde geweest waarin we allerlei belangrijke projecten op het gebied van ruimte en economie en woon- en leefomgeving uh, stimuleren. Maar dat eigenlijk zo'n groot project als die uh, terugkeer van de Formule 1 daar niet in voorkomt. Um, en terwijl dat juist die, die terugkeer van de Formule 1 wel van grote toeristische en economische waarde is voor onze gemeente en voor de regio. En dan daar komt er toch een stukje emotie bij, ook nog dat we afgelopen zondag uh, Max Verstappen hebben zien winnen in, uh, in Oostenrijk. En dat eigenlijk, en ik denk dat ik namens bijna iedereen hier wel kan spreken... dat we eigenlijk dat gevoel hadden van, nou, wat zou het toch mooi zijn als dat hier in uh, Zandvoort kan gebeuren. En zeker als we dan eigenlijk als raad dat vrijwel unaniem steunen... kan het ook geen kwaad om die uh, steun wel, uh, regelmatig te benadrukken. En in dit geval concreet lijkt het uh, de indieners van deze motie een goed idee... om de terugkeer van de Formule 1 op te nemen in de strategische investeringsagenda om daar ook geld voor vrij te maken, om lobbywerk en zo mogelijk te maken... en dan ook later uh, te kijken wat die gemeentelijke bijdragen... zij het financieel, zij het ambtelijke inzet, zij het handhaving, zij het wat dan ook... kan zijn om die terugkeer van de Formule 1 definitief mogelijk te maken. En daarbij zit een, een, een ander argument erbij, voorzitter... is dat we wat betreft het terughalen van die Formule 1... eigenlijk in concurrentie zijn met de gemeente Assen. En die gemeente heeft in haar coalitieakkoord staan... goede zaak dat die Formule 1 terugkomt, maar... Uh, ...het mag de gemeente geen cent kosten. En voorzitter, dan kunnen wij voor mij als gemeente... ...met de, de grote steun die wij hier hebben voor de Formule 1... Uh, ...die ambitie nog eens even duidelijk benadrukken... ...dat wat ons betreft uh, een substantiële bijdrage van de gemeente wel degelijk mogelijk is. Dus daarom dien ik uh, mede namens op dit moment... Uh, ...oudere partijen, Zandvoort D66, PVV en de VVD... Uh, ...de motie in, die, de constatering en overwegingen sla ik dan even over... ...maar roept het college op de terugkeer van de Formule 1 op te nemen... ...als project in de strategische investeringsagenda... ...en structureel een bijdrage beschikbaar te stellen... ...voor werkzaamheden die de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort bevorderen... ...en afhankelijk van de uitkomsten van onderhandelingen met de organisator van de Formule 1... ...te komen met voorstellen voor een gemeentelijke bijdrage... ...om terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort definitief mogelijk te maken. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Ook hiervoor geldt zijn er vragen ter verduidelijking. Niet? Dan zijn volgens mij, voor zover ik weet, de aangekondigde moties inmiddels ingediend. Heb ik er een over het hoofd gezien? Nee? Dan gaan we verder met de eerste termijn. Uh, meneer Kramer, u mag het spits afbijten. Ja, over de voorjaarsnota. Uh, bij het jaarverslag heeft de wethouder aangegeven dat de gezonde financiële positie is verbeterd door behoedzaam begrotingsbeleid. Uh, mijn vraag is uh, in deze bij de voorjaarsnota of het uh, behoedzame in deze beleidsarme voorjaarsnota... Uh, ...voldoende ruimte geeft om al het noodzakelijk uh, te realiseren wat nodig is. En uh, wij uh, waarderen datgene wat uh, de wethouder heeft gedaan met betrekking tot... En dan moet ik even kijken waar we hem weer hebben. Lekker Hij zitten. zit naast me. Ja, ja, nee, nee, nee. Die wethouder die snapt het. Nee, dat in de eerdere versie... Uh, hè? In de eerdere versie uh, uh, had de wethouder het voorstel om de grens los te laten van 70.000 uh, euro... ...dat na vaststelling van het investeringsplan door het college en raad voor iedere investering... ...een bnw besluit uh, moet worden genomen en uh, om reden van de gezonde financiële positie... ...dat nut en noodzaak hier niet meer voor aanwezig was. Uh, ik uh, zie dat hij uh, hiervoor een uh, ander voorstel... ...heeft opgenomen en uh, het lijkt openzet een beter voorstel... ...en zien uh, graag bij de begroting 2019 de verdere uitwerking hiervan. Het is wel aan te bevelen dat het college dan de investeringen op dat moment... ...met een korte toelichting aanbieden om ook die keuze te kunnen maken. En voor de rest uh, ja, uh, is het uh, belangrijk dat wij uh, snel met het... Uh, ...uitwerkingsplan, uh, zeg maar, uh, ik begrijp dat jullie daar al volop mee aan de gang zijn... ...dat wij dat uh, rond uh, september kunnen verwachten... ...want uh, het ongeduld bij de collega's middels het indienen van allerlei moties... ...die nu al een financieel beslag leggen op de toekomst... Uh, uh, ...ja, het ongeduld uh, willen wij nog even bewaren en uh, wachten geduldig af... En geef het college de rust en de tijd om wel overwogen de uitwerking uh, bij ons te komen. Dank u wel, meneer Kramer. Is het ook de bedoeling om over de moties meteen te Dat, dat mag. Oké. Okay. wat u wilt. Uh, de motie van de, de VVD met betrekking tot uh, de OCB. Uh, Terecht opmerking van meneer Hendricks dat wij in de vorige raadsperiode... ...hier uh, voor waren. Uh, wij willen nu echt wachten op de uitwerking van het raadsprogramma. En uh, indien het college bij de uitwerking van het raadsprogramma... ...alsnog kiest voor een verlaging van de OCB... ...dan zal uh, OPZ dit meenemen in de totale be beoordeling van alle voorstellen. Uh, wij zijn dan uh, wel benieuwd hoe uh, dit zich gaat verhouden... ...met de conclusie op pagina 19 van de voorjaarsnota. Daar staat namelijk dat de gemiddelde lokale woonlasten van Zandvoort 20 euro onder het landelijke gemiddelde zit in 2018. Dus uh, tot hoever uh, willen wij uh, onder het landelijke gemiddelde dan uitkomen? En met betrekking tot de motie van uh, de P van de A: um, die motie kunnen wij niet steunen. Um, een bedrag. Uh, subsidie reserveren voor sociale huur is te vroeg. En ook de vraag of je dat uh, moet doen via een subsidie. Uh, ik hoor net mevrouw Koper zeggen dat ze wel blij is met de initiatieven op het gebied van de sociale huur. Nou, daar hebben wij echt een andere mening over. We zijn het wel eens dat er meer sociale huurwoningen gebouwd moeten worden. Maar dat is uh, niet de enige categorie. Er is ook een groot gebrek aan woningen in het middensegment om mede de doorstroming te bevorderen. Als we nu het concept-uitvoeringsprogramma Wonen van de gemeente Zandvoort 2018-2025 lezen, wat we aanstaande maandag eh, zeg maar eh, een.